De presidentsverkiezingen in Finland zijn zoals verwacht gewonnen door de conservatieve kandidaat Nini Streu. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het is nogal duidelijk dat er een ruime overwinning is geboekt door hem. De strijd ging nog tussen twee kandidaten die allebei pro-Europees zijn. Volgens waarnemers is dat opmerkelijk in een land dat de laatste jaren te boek te komen is te staan als eurokritisch. De winnaar Nini Streu was in 2002 minister van Financiën toen de euro werd ingevoerd.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 In sint Nicolaasga zijn de 22 rayonhoofden van de Vereniging Friese Elsteden bijeen geweest. Het was een verkennend overleg om te kijken hoe het ijs er op de route van de Elfsteden bij ligt. Morgenochtend om half tien wordt er op een persconferentie in Leeuwarden meer bekendgemaakt over het overleg. Een datum voor een eventuele Elfstedentocht wordt sowieso nog niet gemeld. De rajonhoofden zijn sinds 1997 niet meer bijeen geweest. In dat jaar werd de laatste Elfstedentocht gereden.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 Bij Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen. We zijn bezig met uh, begonnen met aflevering 763. En de eerste CD was van Sabine van Waren, een hele Nederlandse naam, en dat is ook uh, van oorsprong, maar ze van tegenwoordig al uh, enige jaren in Duitsland. De CD heet Whatever Comes, Sabine van Baren, terug te vinden op een Facebookpagina. We gaan door met Solomon. Uh, met haar track Since You Got My Soul. De muziek van Xiloman is terug te vinden op soundcloud.com. Veel plezier. Met taanachira. Giraat en ψύχο zijn. Ts Music Eve Awakening Beyond 2012. Nou, dat komt het goed uit. Daar zijn we inmiddels in balland. Um, ja, het laatste werkje. Vol um, op dit, dit programma Peaceful Radio, aflevering 763. Dat is van Grollo en Capitanata. En de CD heet The Healing Water. Body and Mind Muziek. Het is een heel makkelijke CD. Je zit hem op en hij gaat gewoon een uur lang door. Goed, straks ben ik bij je terug voor nog een uurtje muziek. Wil je het allemaal meelezen? Dan kan dat via de website van zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar Programme Info. Daar vind je de playlist van Peaceful Radio.